Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Artsen hebben vorig jaar 5,6 miljoen euro gekregen... van de farmaceutische industrie, dat schrijft de Volkskrant. Ze krijgen het geld als beloning voor bijvoorbeeld advieswerk... spreekbeurten of congresbezoek. Uit een overzicht van de Volkskrant blijkt dat medicijnfabrikanten... met name geld gaven aan reumatologen, longartsen en internisten. Specialisten die veel medicijnen voorschrijven. De best betaalde arts ontving in 2015 ruim 38.000 euro...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 Het weer dan nog, steeds meer zon, lokale buien. het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekken buien over het land, af en toe met onweer. Soms zon, ook buien, opnieuw met onweer en aan zee veel wind. Het wordt dan een graad of... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A12 ten haag richting Utrecht... bij knooppunt Prins Klaasplein. Twee kilometer door werkzaamheden, vertraging zo'n 10 minuten... En bij de werkzaamheden op Taal 27 van Utrecht naar Gorkum bij Knoopend Lunette 4 kilometer vertraging iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Natuurlijk naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat alleen maar met mooie Oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorden we natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van uh, Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Het komende uur weer een hoop gezellige.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 het stroomt.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 Zijn die anders van een auto zijn? Ik heb met mijn collega's zitten.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 Vergeet me snel, lieveling, lieveling, ik zeg vaarwel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Vaarwel mijn schat, ik ga nu scheiden, een mooie droom is nu voorbij, verbreek de band ba ba tussen ons beiden. Jouw liefde was, bakedoe, bakedoe. maar heugelaarij. Ik zeg va wel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Liefeling, lieveling. Ik zeg va wel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Wak te doen, wat te doen, wat te doen, fa wel mijn schat, bakedoe, bakedoe. ga je verlaten bakedoe, bakedoe. en daarom schrij.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 Wel weer een ander Een lieve schat Voor mij alleen Ik zeg vaarwel Liefeling, lieveling Vergeet me snel Ik zeg vaarwel Liefeling, lieveling Vergeet me snel U hoorde de Limburgse zusjes Met vaarwel mijn schat En daarvoor Anneke Konings met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 Open rozen bloeien, Yu Heidi, Yu Heidi in de Alpen top en bloeien. Yu Heidi, Yu Heidi die you, hi, Zie je in de Alpen dalen. Yu Heidi, Yu Heidi onze da. grapepul samen de wallen. Yu Heidi Heidi da. Lady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Yu leider, de Alpenroos weer bloeit, als de Alpenrozen bloeien, wie gay en de laten vlinders stoeien. Joe gay -da, dan komt amor heel vermeten joek haj da In het hart van Hans en Grepe Joek-haj-die, da you, lady you, lady Als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit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 Zonder excuses, truus. Als u zo ligt thuis, kom uit huis. En met z'n allen nouen. Op een kangeroep, Nederland. je kangeroes vindt. zoek een kangeroom mode. Laat je kangeroep kind. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan Sjaan. Wat die nou weer had gedaan. Hij was, en dat die me nou altijd, kiet, een Tussen me voering gegaan. En met z'n allen nouen. Alle... Op een kangeroep, Nederland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 Is zo stom, en zo oud, en zo goed. En snap niet waarom.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 ZANG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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Jan zocht een meisje naar zijn zin. Maar slaagde er maar steeds niet.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 Een witte haartje, neem ik dan uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, is de zaak oké. Okay. Ja, dat waren Jan en Zwaan met Ik zoek een meisje. En Davro die Auguste laat met Breng eens een zonnetje.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 Mijn grote thee.